Drie kanonnen op het midden van het schip. Ja, wij noemen dat uh, bij de marine kanons. En uh, in dit geval zijn het salutebatterijen. En dat was de eerste. Uh... Dit gaat nog even door. 101 100, uh, 101 saluutschoten, inderdaad. 101. En waarom ook al die 101, meneer berg? Omdat uh, 100, geeft het een, uh, dat is natuurlijk een heel goed getal, en uh, 101 geeft dan aan uh, dat het oneindig veel is. En wij doen saluutschoten, dat is uh, de traditie dat wij uh, door het legen van de kanons, wij in principe uh, laten zien dat wij goede bedoelingen hebben. En uh, daarmee geeft het goed af. En niet alleen hier de saluutschoten, maar ook in de stad. Kerkklokken bij er, horen. Het is dus ook om de aanwezigheid van de koningin in te luiden. Ja, dat is ook correct. Ja. 101, dat gaat zo door. 8 minuten duurt het in totaal? Ja, 101 schoten duurt 8 minuten. 1 voor 1. 101 in totaal. En zo varen we langzaam van het Ai naar het muziekgebouw. Uh, aan het einde, en uh, ja, daar meren we straks af. Ja, wij meren zo meteen af uh, langs uh, de passenger, passenger terminal. Okay. En, uh, en daar zullen wij deze dag blijven liggen. Ja, de koninklijke familie, of in ieder geval Maxima, heeft een bijzondere band met dit schip. Band, die heeft dit schip gedoopt, hè? Dat is correct. Uh, de aanstaande koningin heeft uh, haar meisje het eventjes uh, gedoopt. Ja. En zo gaat het nou nog zeven minuten zo ongeveer. 101 salutschoten vanaf de harenmaarstijd Everson. 101 salutschoten om maar duidelijk te maken dat het meer is dan 100. En 100 is al heel veel, en dat is om een bijzondere gebeurtenis aan te geven. Thijs van Leeuwen nog altijd aan tafel, specialist op het gebied van militaire ceremonies. En van het Koningshuis, en ook nog oud-woordvoerder van burgemeester Polak. Dus u was er bij de vorige abdicatie ook bij, komen we straks nog over te spreken. Die 101 salutschoten van dit vergat, waarom... Precies dit fregat eigenlijk, de Evertsen. De ja, Evertsen, dit is uh, een van de meest moderne schepen van de Koninklijke Marine. Een luchtverdedigingscommando fregat uh, en het is ook vernoemd omdat het de, de, de, de grootste zeeheldenfamilie... Ja, de uit, groone, de uit de Nederlandse geschiedenis is. Ja. de Zeeuwse uh, zeeheldenfamilie. Er waren nogal wat Evertsens. Ja, er was uh, zelfs uh, een bij die had een prachtige bijnaam Keesje de Duivel. <laughs> en waarom? Om, nou, nou. Omdat uh, de, de vijanden zo ontzettend bang uh, voor zijn, uh, acties, uh, zijn zeeacties waren. Ja. Het is nu de Hare Majesteit Evertse Is het nou om tien uur als de koningin, of iets over tien, de, de akte ondertekent en afstand doet van de troon? Is, heet het dan gelijk anders? Is het dan een zijne ja. ma majesteit Ja, de dan is het een zijne majesteitsschip. Dat geldt overigens voor alle 26 schepen van de Koninklijke Marine. En op dat moment, na de applicatie, worden alle valreepdoeken. Dat zijn doeken die bij de loopplank eigenlijk van het schip hangen en waarop de naam staat van Hare Majesteit uh, Evertse of Hare Majesteit de Ruiter... die worden, waar ook de wereld de schepen zijn... op dat moment vervangen door zijn Majesteits Evertse, zijn Majesteits de Ruiter. En heb je dan ook van die plakletters uh, op de boot die nog even snel vervangen moeten nee, worden? Nee, nee, nee. Die, die valreepdoeken heeft men al uh, klaar liggen. Die heeft, daar is men een aantal weken geleden al mee bezig geweest om uh, die, uh, die, die te vervangen. De houten bordjes wel. Er een de houten bordjes, daar staat niet op uh, hare Majesteit de of... Uh, Nee? Er staat alleen de naam van het schip op en het, uh, het heraldieke wapen van het schip staat daarop. Wanneer is dat eigenlijk begonnen, die, die saluutschoten bij belangrijke uh, gebeurtenissen van het Koningshuis? Wanneer oh, zijn ze begonnen? Uh, het stamt dan uit de middeleeuwen. Het is uh, eigenlijk het lossen van het geschut... En wat net ook al gezegd werd, eh, om vredelievende bedoelingen te laten zien. Als er een vreemde vorst een vestingstad naderde of een fort naderde... dan losten we het geschut. En men kon in vroege tijd natuurlijk niet zo snel laden. En men gaf dus aan, eh, wij zijn ongewapend eigenlijk... want wij hebben het geschut gelost. En later is het natuurlijk een belangrijk communicatiemiddel geworden... en ook een eerbewijs. Maar communicatiemiddel, zeker in de tijd dat er nog geen radio- en televisie... Eh, uh, was, uh, was dat uh, buitengewoon belangrijk. Uh, een geboorte, ik herinner mij uh, mevrouw Polak, de weduwe van oud-burgemeester Polak... die heeft mij wel eens verteld dat zij op de middelbare school zat in 1938... en dat ze toen buiten het geschut hoorde bulderen... en ze wisten dat ze, uh, prinses Beatrix toen was geboren... en dat ze een dag vrij zouden krijgen. Nee, ze wisten toen nog niet dat het prinses Beatrix was. Nee, ze, wist... ze wisten wel dat het een prinses was, ze want toen werd prinses. er minder... Uh, werd minder geschoten. Het werd maar 51 ja. keer, ja. Is dat ja. wel recht getrokken? Dat is nu geëmancipeerd de, ja. bij uh, de geboorte <laughs> van uh, uh, Amalia. prinses Amalia. Uh, die kreeg op er meer. december, die kreeg uh, 101. Voor de eerste al. keer dat een erfprinses 101 schoten kreeg bij haar geboorte, ja. Juist. 101 uh, saluutschoten dus aan boord van die hare Majesteits Everson Martijn. Hoeveel heb je er geteld inmiddels? Ja, ik ben de tel in kwijt geraakt. Ik weet niet of Joris ten Bergluiter dan te zee, eerste klas heeft meegeteld. Nee, ik heb niet meegeteld. We hebben speciaal iemand uh, die daar bij de salutbatterij staat, die uh, netjes alles uh, uh, af, afvinkt, zodat we oorspronkelijk uh, 102 of uh, 100. Het gaat met drie, uh, drie kanonnen hè? en die worden om de buurt afgeschoten. Dat is correct. Uh, we vuren ze ongeveer om de 8 seconden af. En uh, de, uh, uh, uh, We laden alle drie de batterijen waardoor we kunnen doorladen en als we een, een, een misfire hebben... dan kan er snel de volgende batterij overnemen. Ja. Aan de voorkant van het schip staat iedereen in de houding, in de paradeerrol. Hoeveel mariniers staan hier aan boord? We hebben totaal 180 mensen aan boord. Daarvan staat nu het grootste deel staat op de paradeerrol. Een aantal mensen zijn natuurlijk benodigd om het schip veilig te kunnen varen. En dat is wat we bestaan. Ja, en iedereen kijkt strak voor zich uit. Hoe is dat trouwens voor u? Net werd het ook al even besproken. Het wordt straks de zijner majesteit. Is dat dan een ander gevoel? Staat u dan met een ander gevoel op dit schip? als wat nu is het nog de haren majesteit. Ja, in die zin het is bijzonder dat uh, wij uh, sinds uh, lange tijd weer zijner majesteit worden. Dat hebben we natuurlijk met uh, drie koninginnen op rij uh, niet gehad. Um, en het zal even wennen zijn, maar... Uh, uh, de genegenheid naar de nieuwe koning is net zo groot als de genegenheid naar, naar, naar prinses Beatrix, koningin Beatrix. Het schip hoeft niet overgeschilderd te worden, want aan de buitenkant staat het niet. Nee, het marineschip is grijs en blijft grijs. En hierboven staat het grote bord en daar staat alleen op Evertse. Dat is correct, dat is het naambord. Het naambord is alleen, alleen de naam van het schip. We hebben ook de naam kleden, waarmee we. en de aanduiding van het schip is Hare majesteits en zometeen Zijne majesteits. We wachten... Op uh, de laatste saluutschoten die zijn uh, nu bezig. Ik heb ze nog steeds niet geteld. Nee, nee, we zijn er nog steeds bezig. Het gaat nog even door. Het zou acht minuten duren, dus uh, Martijn nog vijftig seconden. Uh, wij vinden het mooi geweest. Het klonk prachtig allemaal vanaf het ei. We gaan eens even kijken hoe het op de dam is. Mark Robin ja. Visser, wij zitten hierboven. Ja. Kunnen naar beneden kijken. Ik denk, het gaat toch niet gebeuren ja. dat ze straks op het balkon staan... en dat die dam niet vol is? Bij hem al. Dat kan, dat kan nog allemaal gebeuren. Het, het, het is, ik sta nu tussen de mensen. Het voelt vrij druk aan, hoor. Maar... Er is inderdaad nog ruimte. En wij stonden hier te luisteren, want ik wist dat die kanonschoten daar werden, werden afgevuurd. En we hebben er een paar gehoord, hè? Ja, dat klopt. En geen ja. verbeelding, wel heel in de verte. Ja, je en... weet dat, je moet het weten. Ik klonk, het klonk wel een beetje als een uh, beetje goedkope losse flottes, hè? Ja, te ja, ja, stolen. Ja, ja. Losse vlodders schieten, niet echt, dat is echt een grote werk. Zeg, de zon breekt door en wij horen inmiddels uh, militaire muziek daar op de achtergrond. We kunnen dat niet zien. Nee, maar het is wel heel erg leuk dat er een muziekje bij is bij het wachten. Uh, ik zal de microfoon even mogen, dan kunnen we het misschien even horen. Ja, dat, dat speelt zich dus onder dat balkon af. We, we hebben hier heel mooi zicht. Dat valt me sowieso op. Vanaf het hele plein waar je ook staat, kan je dat balkon heel goed zien. Kan jij het ook goed zien? Ja, ik kan het ook. Want jij bent een maatje kleiner. <laughs> ja, ja? dat niet. Maar lukt het? En jij bent nog een maatje kleiner? Ja, het lukt wel, ja. Ja? ja? ja? Af en toe even op je tenen staan? Ja. <laughs> Alleen maar ja, ja, ja zeggen. Kom op Emma. De zon breekt door. Het wordt hier lekker warm. Dat kunnen we wel even gebruiken. Het paleis ligt prachtig op met de blauwe lucht op de achtergrond. Het is een paar witte wolkjes, maar het, is, het ziet er allemaal fantastisch uit. Zeker weten. En dan is het nog een minuut of vijftig wachten totdat daar die deuren... Ja, ze zijn vanochtend al meerdere keren opengezwaaid. Toen waren jullie er, denk ik, nog niet. Nee, we staan hier nu bijna een uur. Dus we staan hier nu een uur. Ik was hier om zes uur. Om zeven uur zwaaide de balkondeuren open. En toen kwam er een man met een stofzuiger. En toen gingen ze zeggen, ik applaudisseren. En je luid gejoeld. <laughs> Uh, om acht uur, iets naar achter, gingen de deuren weer open. En toen kwamen er mannen met microfoons uh, naar buiten. Dus oh. we, we krijgen wel iedere keer wat uh, aangeboden. Uh, ik wil ook even uh, wat zien. Uh, doe maar open die deur. Ja, om uh, tien uur gaat die echt open. En tot die tijd denk ik nu dus uh, die, uh, die fijne muziek daar. Die wij wel kunnen horen, maar niet kunnen zien. Wat wij wel zien zijn vooral heel veel oranje tooien. Kroontjes, kronen op allerlei manieren. Petjes, toestanden en... Uh, de sfeer is hier gemoedelijk en, mag ik wel zeggen, Gezellig. zonnig. Gezellig? Gezellig. Zonnige Absoluut. <laughs> het is hier goed toevoegd op de dam. Dat is mooi. Terwijl de blauwe loper alsnog wordt gestofzuigd, trouwens. Uh, het loopt het uh, hier toch wel redelijk vol inmiddels via het damrak. En dat brengt ons ook bij de huidige stand van zaken wat betreft de veiligheid uh, in de stad. Jeroen de Jager is bij de politie in het crisiscentrum. Bij de beurs van Berlage in het perscentrum waar we om het uur een update, update krijgen van de politie. We hadden eigenlijk heel graag in het coördinatiecentrum gestaan uh, onder het stadhuis. Daar wilden ze ons liever toch niet bij hebben omdat dan het probleem zou zijn ontstaan dat wij daar op die beelden mogelijke uh, uh, rellen zouden kunnen zien. En daar melding van zouden kunnen maken. Dan is de vraag heeft dat een aanzuigende werking als je dat meteen weer doet. Dus uh, ze hebben toch uh, gedacht we zetten de pers in uh, de beurs van Berlaag... en komen daar zelf dan elke uur naartoe... om uh, de pers te brieven. Uh, de laatste stand van zaken is... Uh, ja, eigenlijk het beeld van de nacht. 78 arrestaties zijn er verricht... Uh, vannacht, vooral vanwege dronkenschap. Uh, 66 ambulanceritten... zijn er uitgevoerd... Uh, om verschillende redenen. Misschien één dingetje wat, wat nieuw is... hier bij deze de dag uh, wat mij opvalt, hier op het Damrak... waar de beurs staat... Daar worden de mensen die vanuit het centraal station komen... eigenlijk direct geconfronteerd met de aanwezigheid van M.E. Um, bij andere gelegenheden was het altijd zo dat de M.E. op de achtergrond aanwezig was. En als het dan ergens uit de hand liep, dan kwamen ze met hun busjes en in het blauw um, er aangereden. Dat is nu anders. Ze zijn nu... Bijna om de 50 meter staat er een groepje ME al klaar op het Damrak om zichtbaar aanwezig te zijn en op die manier eigenlijk een soort natuurlijke aanwezigheid te hebben bij deze uh, uh, feestelijkheden. Zodat als er iets gebeurt uh, ze en er snel bij kunnen zijn, maar tegelijkertijd dat ze ook niet provoceren door er ineens te zijn. Uh, vroeger was het zo als ze op de achtergrond stonden en ze kwamen eraan. Dan wist je dat het matte werd. Nu zijn ze er gewoon vanaf het begin in hun nieuwe uniform trouwens. Uh, dat nieuwe ontwerp wordt vandaag voor het eerst gedragen, althans door de ME... later ook door de politie met de platte pet... maar dat zal uh, later dit jaar zijn. Vandaag dus massale aanwezigheid hier op het Damrak... en uh, op de Dam van de ME. Daarnaast natuurlijk de platte pet... en daarnaast een heleboel stille op de Dam... wachtend op dat moment om half elf... waar het voor het eerst er op aankomt vandaag... als, uh, als de balkonscène er is. En uh, ja, dan zullen we gaan zien wat er gebeurt op de Dam. Want er zijn tekenen, gisteren het Republikeins Genootschap gesproken... Die zullen daar iets proberen te doen. Je hebt nog een andere groep, uh, de club van Het is 2013. Die willen proberen iets te doen om half elf. Dus dat, uh, dat wordt het eerste moment waar de politie zal gaan kijken hoe ze zullen optreden. Jeroen de Jager was dat. Wij praten verder met onze gast Glenn Schoen, veiligheidsdeskundige. Uh, meneer Schoen, die, die inzet van de ME, hè? dus in beeld om de 50 meter als je vanuit het station komt. Vindt u dat een verstandige keuze, dat ze er nu al staan? Ik heb daar niet echt een oordeel over, maar uh, ik denk aan de ene kant, ze staan klaar. Aan de andere kant is het natuurlijk een klein stukje afschrikking voor iemand die een slecht idee zou hebben. Uh, maar je weet in ieder geval, ze zijn paraat en ze kunnen snel worden ingezet. Er hoeft niet meer aangevoerd te worden. Uh, dat is natuurlijk ook logistiek gezien soms een uitdaging. Als er wel wat mocht zijn, dat je dan ook nog eens met je voertuig daar naartoe moet. Het kost meer tijd. Een, een deel van de opzet van vandaag is veel blauw op straat. Veel blauw ook vrij om, om op te kunnen treden. Hè. Toezichthouders voor toezichthouder. En de politie kan gelijk uh, de goede dingen doen. En wat valt u op als u hier zo, want u bent hier al een paar uur, uh, rondkijkt op en rond de dam. Wat is u nou opgevallen? Ja, ik denk dat het positief is dat er, er is nog niks gebeurd. Gisteren was rustig, gisteravond was rustig, uh, het is vrij ordelijk. Um, ik klop en, het en dat even is positief. We klop het even af. Precies. <coughs> maar tot nu toe, prima, ook in de rest van het land. En dat betekent meer rust nu om, om dingen goed neer te zetten en dingen goed uit te vouwen. Maar nou stonden wij net op het balkon samen naar buiten te kijken. Uh, en de verordening was toch echt dat er geen rijwielen, uh, niks op wielen hier mochten uh, rijden. Er staan hier fietsen uh, van die bakfietsen staan er met de kinderen en een hond. Uh, er komen mensen op scootertjes aangereden. Uh, dat mocht toch allemaal niet? Uh, nee, maar daar moet u de politiewoordvoerder voor hebben. <laughs> ja, nee, maar, <laughs> is, maar gebaast uh, u dat niet? Uh, enigszins. Uh, maar goed, het uh, is dus denk ik ook even kijken van... Goh, hoe rustig is het en wie komt er dan op de fiets? Als dat iemand is nodig is die, die niet goed kan lopen of iets dergelijks of kinderen heeft... Dan is dat misschien weer positief. Maar, ja, maar de grens ligt volgens mij... Ja, sorry. De grens ligt hier op, over de Dam heen. Uh, zeg maar van Rokin naar, naar Damrak. En, en tot daar staan ook fietsen richting monument. Zeg maar. daar, op het plein bij het paleis zie je verder niks. Dus misschien dat daar de natuurlijke grens ligt ook voor de politie. Dat is ook, dus wij mogen ook op het balkon staan. Ja. Wat wel heel bijzonder is. Wij vallen net buiten die, die ring, zeg maar. Juist. De politie heeft trouwens voor vandaag ook een speciale app ontwikkeld. Hè, zodat je kan zien uh, hoe druk het ergens is. Is dat belangrijk voor, voor de crowd control? Ja, Menno, jij lacht een beetje. Hij doet het niet. Oh, hij doet het niet. <laughs> <laughs> nou ja, stel dat hij het zou doen, meneer Schoen. Uh, is dat een goed idee? Is het verstandig om op die manier ja, crowd control, noemen ze dat, de, de menigte te beheersen? Ja, de ervaring van andere evenementen binnen en buitenland uh, is dat heel positief. Je wil de burger er eigenlijk bij betrekken. Het heeft voordelen twee kanten op voor de politie. Die krijgt meer inzicht. Die kan ook informatie uitzetten. Uh, die kan dingen opvangen en beter bijhouden. Aan de andere kant krijgt de burger hier ook meer informatie... Uh, waardoor ze zelf beter hun positie kunnen bepalen... maar ook hulp kunnen inroepen. Hè. Stel, uh, ik ben mijn kinderen kwijt uh, of ik zie iets verdachts. Dan kan je het snel melden, kan je het snel aangeven. Dus uh, je zorgt er eigenlijk voor dat mogelijke problemen... sneller kunnen worden aangepakt en eerder kunnen worden doorzien. En hoe anders was dat, meneer Van Leeuwen, in 1980... Hè, toen u bij de burgemeester werkte... Dat kan je wel zeggen. Toen ja. was de communicatie gestoord van ja. alle Veiligheidsdiensten. En de, de radio riep de railschoppers op waar ze heen moesten. Dat klopt ja. Met name de radio Vrije Keizer. Ja. En we hadden natuurlijk ook uh, radio Stad en radio de Vara die uh, ook hun bijdrage daaraan hebben geleverd. Andere tijden waren dat toen. Even terug naar de hare Majesteits. Nog in ieder geval de Evertse zijn er, majestijd straks. Ze zijn uitgeknald, geloof ik, Martijn. Ze zijn uitgeknapt, we kunnen de oordoppen weer uitdoen uh, en de, de grote koptelefoons kunnen weer af, behalve dan die, die van mij. Maar uh, Jos meneer de commandant, de kapitein-luitenant kapitein, Zee. u uh, bent de baas van dit schip. Hoe, hoe was dat voor u om uh, de saluutschoten af te vuren? Nou, dit was uh, niet alleen voor mij, maar voor mijn hele bemanning een heel bijzonder moment. Ja? Ja, het is een heel bijzonder moment. Wij als militairen hebben de eet Zeker de belofte afgelegd aan het staatshoofd. En dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de inhuldiging... dat is heel bijzonder, maar ook heel eervol. Heeft u ceremonieel tenue aan? U heeft ook een sabel zelfs nog. Hè? Ik dat heb... hoort bij uw rang? Dat hoort niet bij mijn rang, maar dat hoort bij mijn tenue. Ja. De Eversen uh, is nu over het ei gevaren. We zijn nu vlakbij het muziekgebouw aan het ei. Wat is verder de rol van dit schip vandaag? Nou, de rol van uh, dit schip vandaag is dat mijn kleine boten... zullen vandaag ook hand- uh, en spandiensten verrichten hier op het ei. En vanavond zullen wij de koning en de koningin verwelkomen met het eerbewijs Jule. Nou, en dan is zo meteen de abdicatie, de troonswisseling. Hoe gaat u dat eigenlijk volgen? Dat gaan wij volgen vanuit onze uh, ruimen en uh, via de televisie. En hoe, wat, wat, wat verwacht u daarvan? Wat, wat voor moment? Wat u... Heeft dan in één keer een ander staatshoofd ook. Dat klopt en dat is ook heel bijzonder. Ja, het wordt dan niet meer de Hare Majesteit, de Zijner Majesteit. Met wat voor gevoel gaat u daarmee om? Nou, dit is een heel bijzonder gevoel. Uh, we hebben ons daar een paar weken op kunnen voorbereiden. En we zullen om half elf dan ook het naamkleed onthullen van Hare naar Zijner Majesteit even. Niet meer de Hare maar de Zijner Majesteit. nog uh, een, uh, een dik uur en dan is het dus veranderd. Dank, Dank u wel. Overste Jos Oppenheer, commandant van dit schip. We zijn Martijn Griemiers. Vanaf de Evertsen nog een uh, minuut of veertig iets meer. En dan pakt de koningin een vulpen, zet haar handtekening... en dan is de machtsoverdracht, de troonsafstand, een feit. Uh, wat staat ons vandaag, behalve dat feit, allemaal te wachten? Tien uur. De abdicatie van de koningin begint. De troonsafstand is in de mozeszaal van het paleis op de Dam in Amsterdam. Half elf. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima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 Een minisail. 9 uur. En vanaf 9 uur s'avonds zijn er in de hele stad afsluitende feesten. Zoals het Koningsbal op het Museumplein. Dat was het spoorboekje Matthijs van de Wiel. Dan gaan we naar verslaggever Karin Alberts. Die is op het Amsterdamse Centraal Station. Karin, het was vanochtend allemaal goed te doen daar op het station. Hoe is het nu inmiddels? Ja, het gaat heel geleidelijk, krijgt de indruk. Mensen komen binnendruppelen. Vanochtend vroeg had je nog dat beeld van mensen die al dan niet in beschonken toestand... vanuit de stad richting trein aan het wankelen waren. En bijvoorbeeld in de hal gingen zitten wachten tot hun trein vertrok. Maar uh, op dit moment zijn het vooral de feestvieders die naar Amsterdam komen. En het gaat heel geleidelijk. Het gaat heel met, met kleine golfjes. Hè. Per keer dat er een trein komt zie je weer zo'n bulk mensen naar buiten komen. Maar om nou te zeggen dat het heel erg druk is... Uh, Carola Belderbos, woordvoerder van de NS... Lijkt het rustig of is het rustig? Nee, het is ook nog vrij rustig. Er komen, we merken wel dat, uh, dat het nu voorzichtig op gang komt. Er zijn nog niet heel erg veel mensen op de been. Uh, maar we zijn het overigens wel gewend van de normale Koninginnedag. Dus misschien voor deze dag hadden we een andere verwachting. Dus je zou denken dat mensen er om tien uur bij zijn op de Dam. Dus ze zullen wel vroeg komen om maar een plekje te bemachtigen. Ja, maar er was ook wel aangegeven dat de capaciteit op de Dam natuurlijk niet heel groot was. Dus kan het dat is op plek, begrijp ik. Ja, maar dan moet je nu wel heel dichtbij wonen. Um, maar uh, we zien dus inderdaad dat, uh, dat het wat rustig op gang komt. We verwachten eigenlijk dat het zo tegen een uur of 11, 12, dat er dan wel redelijk wat mensen al uh, deze kant op zijn gekomen. Uh, en vanmiddag hebben we natuurlijk en vanavond ook nog evenementen waar mensen voor naar Amsterdam kunnen komen. Dus het is een beetje moeilijk te zeggen hoe deze dag gaat verlopen. Zou je kunnen zeggen dat het, het, de aanvoer van mensen, dat dat eigenlijk een beetje in, in kleine golfjes is, dat het goed te managen is, maar dat het spannend wordt op het moment dat al die festiviteiten zo'n beetje tegelijkertijd ophouden vanavond? Ja, dat klopt. Dat is, wel, dat is inderdaad spannend. Als heel veel mensen tot vanavond laat in de stad blijven en ook tot het laatste moment op de evenementen, dan moeten, en ze gaan dan allemaal uh, tegelijk naar huis, dan wordt het wel even spannend en dan moeten mensen misschien ook wel even geduld hebben. Kunnen ze niet, misschien, niet meteen uh, de eerste trein uh, naar huis nemen? Maar goed, dat moeten we even aankijken. Uh, want op dit moment lijkt het gewoon redelijk goed behapbaar te zijn. Um, en we rijden wel de treinen vanaf Amsterdam Centraal tot vier uur vannacht door. Dus we brengen mensen naar huis. Maar hoe laat ze precies thuis zijn, dat weten we dan nog niet helemaal. Vanochtend was er één ongeluk tussen Hilversum en Amsterdam, een aanrijding. Is dat het enige, uh, ja, de enige stremming geweest? Ja, inderdaad was de enige stremming. was tussen Bussum en Weesp. En uh, dat was om kwart of vracht eigenlijk weer uh, voorbij de rest, alles volgens het boekje. Alles volgens het boekje, het verloopt goed. we hopen dat het zo blijft. Dank u wel. Karen Albers was dat vanaf het Centraal Station hier in Amsterdam. Inmiddels is het kabinet hier aangekomen in gezelschap van de voorzitter van de Tweede Kamer, zag ik. Anouska van uh, Miltenburg. In het knalrood. In het knalrood. Volgens mij wel, als ik het goed zeg. Op een blauwe loper. Ja. Uh, Menno, is eigenlijk bekend wat de koningin nu doet op dit moment? Ik even kijken, hoe laat is het? Even op Bijna blog. half tien. Het is tien voor half tien. Tien over half tien komen, ze inderdaad, komen de autoriteiten de mozeszaal in. Ja, wat doet de koningin? Voorbereiden, denk ik, nog even een kopje koffie drinken. Weet eh, je laat ze is op uh, we weet weten we het, dat allemaal, want ze is al heel in het paleis wat, geslapen we met z'n allen. We weten al heel wat dat uh, het is al heel wat dat we weten dat ze in het paleis hebben geslapen met z'n allen. Uh, dat moest geheim blijven. Maar goed, we hebben er een keer naar gevraagd. En dan krijg je van dat soort tekst van: er wordt geslapen op het paleis. Nou, dan weet je hoe laat het is. <laughs> <laughs> maar wat ze bij het ontbijt hebben gegeten, Sven, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb net, zag ik op Twitter, de menukaart van gisteravond voorbij komen. Oh, nou, dus we zijn. En, uh, en wat stond er op? Asperges, maar dat wisten we al. Want, ja. Uh, die waren bezorgd van een bedrijf uit uh, Brabant. En wat zat er nog meer op? Ik, oh ja, iets met, met kreeft uh, in voorgerecht. Iets met kreeft in voorgerecht. Ja, het, voorgerecht. het heel erg We weten in ieder geval ver. dat uh, Mabel om tien voor acht al uh, wakker was. Prinses Mabel. Want die heeft toen een foto genomen. En op Twitter gezet vanuit het paleis van de Jongen, nou, Het is in ieder geval het laatste uur van Koningin Beatrix. Uh, historicus Han van Bree Weet veel over het Koningshuis. Ik mocht niet zeggen alles. Veel. <laughs> uh, meneer van Bree, In het verleden hebben we natuurlijk al een aantal inhuldigingen gehad. Hè. In hoeverre... Wijkt deze vandaag af van, die, van diegene um, hiervoor? Nou in, in, in principe uh, is het gebaseerd op uh, de ceremonie van 1840. Uh, wat, wat afwijkt bijvoorbeeld in, in uh, 1948 bij Juliana uh, Willemina uh, trad af op 4 uh, september. En Juliana werd ingehuldigd op 6 september. Dus dat was niet op dezelfde dag. Dat is, uh, was pas bij Beatrix, was het weer op dezelfde dag. Dus het is in feite het hetzelfde programma als uh, toen Beatrix het overnam van Juliana. Alleen in elkaar geschoven? Ja. En er is een aantal Kamerleden dat de eet niet aflegt. Hè? De, en dat hebben we ook wel eerder gezien. Dat is niet ook iets nieuws van nee, 2013. Nee, dat was, dat was uh, in, in, in de jaren... In, in 1980 had je de PSP, die principieel tegen de monarchie was... en uh, dus weigerde uh, aanwezig te zijn aan de eet af te leggen. Maar het bijzondere is nu natuurlijk dat... ze soort weigeren, maar er wel zijn. Ja, dat is een beetje van twee walletjes eten. Ja. Wel, wel de uh, lusten, maar niet de lasten. <ges�> ja, precies. <Ja>, dus <t Years> ze, ze zijn achter in de kerk weggestopt, heb ik begrepen. Ja, dat Ja, terecht. hebt ja, achter de achterste bank van waarin volgens mij wel in hetzelfde vak voor de Kamerleden zitten. Ja. U zei net, uh, meneer Van Red, dat uh, het, het eigenlijk... Min of meer hetzelfde gaat als ja. altijd, maar toch, uh, uh, na de abdicatie, de weg naar de kerk toe, de route die ze afleggen over die uh, loper, dat mm -hmm. gaat nu toch echt anders dan, laten we zeggen, bij voorgaande gelegenheden. Zeker als je kijkt naar de, het einde van de 19e eeuw en daarvoor. Maar uh, be bedoel je naar de, naar de kerk of na ja, dus naar dus bij de inlugging van uh, uh, koning uh, Willem I, die liep met zo'n uh, draagbaldekijn. draagbaldekijn. boven ja, zijn af? Ja. Precies. Ja, maar ja, Koning Ko Ko Ko Ko Ko Willem I is ook in Brussel ingehuldigd. Dus dat was sowieso anders. Uh, Koning Willem II is wel hier. Uh, in de Overigens was uh, de abdicatie van Koning Willem I... die heeft op het Loo, Paleis Loos, een uh, abdicatie getekend. Dus daar zat ook een tijd tussen uh, de inhuldiging. Uh, in, in, bij Wilhelmina was er wel al uh, die, die, die pergola. Het grappige van de inhuldiging van Wilhelmina is dat dat de eerste... Stukje film in Nederland is gemaakt. van de inhuldiging van Willemina. dat ze onder die pergola door naar de kerk loopt. Maar dat waren niet, vijf, dat niet visnetten? Niet, uit, ja, he? precies. Niet uit de kerk, kerk trouwens, dat is heel mooi. Dat, je mocht in de kerk geen foto's maken, dus er zijn geen beelden van. Visnetten, ja, dat, dat is een heel verhaal. of niet eens zo heel verhaal. Op een gegeven moment werd gezegd dat is een orde of een, een, een, een hoe noem je dat? Oude. Ja. Dankjewel. Aan de vissers die in Scheveningen. die Willem 1 aan land hebben gebracht. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn. In die tijd werd de stad gewoon met maritieme dingen, ook visnetten. En daar komen die visnetten vandaan. Ja, en ook omdat je er doorheen moest dat kijken. Dat was een bijkomend voordeel. Ja, ja en overigens door dit ding kan je niet heen Jawel, kijken. Hoor, want oh ja? het is van de bovenkant open. En de, ah. de, dat blauw wat je ziet, de, de, de verzierselen, zeg maar, de franje, dat is alleen aan de zijkant. En als het gaat regenen dan? Ja, maar dan, Het is al mooi weer, het is altijd mooi weer. Ja, overigens overigens werd, werd vroeger ook dit soort uh, netten voor, voor koningen gebruikt... om uh, rotte eieren en tomaten tegen te houden. Dus het, het had ook zijn beschermende uh, functie. functie. Juist. Wat we niet hadden bij de voorgaande inhuldigingen was Twitter. Nee. Nu wel. <lacht> Men had het al even over het menu dat getwitterd werd. Nou, Luc Ickink, 2013. Twitter, jij volgt allemaal uh, wat er uh, via Twitter gebeurt. Eerst een minuutje even doen. Het menu van gisteren, gister, ja, ja. ja. Frans Timmermans heeft hem dus geplaatst op zijn Facebook. Kreeft in een sausje van limoen oh, en je, crème daar fraîche. Daar krijg je problemen mee, of niet? Paddenstoelen <laughs> met rozemarijn en tijm. Daar moet je een beetje van houden, denk ik. De asperges, dat wisten we al. En als dessert lambada aardbeien met limoncello creme. Dus het ah. kan zijn dat wat mensen zijn met een kater. Uh, verder uh, is het leuk hoor, op Twitter begint een beetje storm te lopen. Hangt ook een soort zinderend sfeertje, hè? mensen hebben er echt wel zin in. Ook wel wat gemoppen, zo van nou moet het nou allemaal met het Koningshuis. Antwoord van de meeste mensen op Twitter, ja dat moet. Willem-Alexander heeft ook heel veel leuke parodieaccounts. accounts. Willem-Alexander is er een met heel veel followers. En die tweet eigenlijk wat iedereen vandaag deze ochtend tweet. De dag die ik wist dat zou komen. Is nu eindelijk gekomen. Er is ook nogal wat plek op de Dam. Jan Eikelboom merkt op dat er nog ruimte zat is. En iemand merkt dan weer op dat ze maar wat bussen met bejaarden moeten sturen. Anders is het ook zo sneu. Evelien Bouwman loopt rond en ziet dat er één iemand aan het protesteren is op de Dam. En zij tweet. Ach god, er staat één man op de Dam te protesteren. Tussen duizenden oranje mensen. Ga eens even ergens anders staan. Dit ziet er ook niet uit. Ernest ziet die man ook lopen. En volgens hem heeft hij een bord in de hand waarop staat. Geen monarchie, maar democratie. Linda Stelma is aan het rondstruinen op de Dam. En haar viel één leuk detail op. Van het raam, vanuit het raam van het Madame Tussauds kijken Willemina en Juliana mee met alle festiviteiten. Menno gaat het meteen even checken, zie ik. Ja, is een en oh, dat toen ze nog een blokje omging... viel haar inderdaad op dat er nog wat fietsen staan op de Dam. En die worden nu verwijderd, schijnt. Eh, maar dat duurt nog wel eventjes. Gaan we een de slijptool. Alleen de Amsterdammers hebben nogal goede sloten. Eh, ja. En verder is het heel erg leuk om hashtag troon te volgen. Dat is een beetje de koninklijke hashtag aan het worden. Caroline die heeft een volwassen een man met een wuppie op zijn schouder gezien... en vermoedt dat het nu een hele lange, lange dag kan gaan worden. Hashtag troon. En niet iedereen is gecharmeerd van alle versieringen en franjes. Jan Bellemakers die zag dat het kabinet aankwam in een dwelbus. Hashtag troon. Tot slot, Twitter-paparazzi. Ik heb wat mensen rondgestuurd. Die kijken bij alle hotels. Uh, G.J. die tweet dat prinses Margarita net is aangekomen in het Okura Hotel. Een gezellig ontbijtfeestje dus daar. Lucky Ikink, wij horen jou deze dag regelmatig versierde volwassen mannen. Mark Robin Visser, daar zal jij er meer van zien, denk ik, op de Dam inmiddels. Van, van wat? Van volwassen mannen? Zei je versierde dat? volwassen mannen oh, ja. met wuppies op hun schouder. Ja, en ze maken ook muziek. Luister maar. Dat is, dat is wel leuk. Het publiek wordt hier vergast op militaire muziek. En uh, zo te zien vinden de mensen dat leuk. Er worden ook foto's gemaakt van al die geuniformeerde, glimmende mannen... die er allemaal uh, voor het paleis staan. En ze spelen al een half uurtje. Het was heel grappig. Er kwam net een collega van mij van de Zweedse radio naar mij toe. En die vroeg aan mij in het Engels naar welk balkon die nou eigenlijk moest gaan kijken straks. Waar gaat het nou allemaal gebeuren? Ik zei, nou daar, daar, met al die bloemen erop. <laughs> dat is pas om half, uh, nog een half, nog een uurtje wachten, hè? Ja. Gisteren zag ik iemand die zei, God, worden ze daar gekroond onder de Bijenkorf. Onder de, de, de, de Bijenkorf? Ja. Oh ja, op de Bijenkorf staan ja. twee hele grote opgeblazen, denk ik, uh, kronen. Ja. Ja. Dus menig een, uh, raakt in een war Tenminste, wij weten nog wat het dam is. Maar wow. ja. al die tradities is, ook. Het is heel, heerlijk rustig ook. Hè. Het is een aangename, rustige, ontspannen sfeer, mag ik wel zeggen. dat er uh, de treinen niet zijn gegaan omdat er iets met het spoor was. Ja, dat is o, allemaal aard, bij ons in de uitzending, mensen, ja. ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, maar misschien luisteren ze wel, dan kunnen we ze even de groeten doen. Vanaf ja, ja, ja. ja. Nou, de hartelijke groeten van Janny Oosterhof ja. uit Groningen. Dank je wel, Ja. Bent u alleen hier? Nee, met een vriendin. Oké, okay, wat leuk. En, maar u staat hier voor het balkon ook niet helemaal goed, hè? Want we zitten nu bij de nee, muziek. Nee, nee, maar... nou ja, Ik sta hier een beetje omdat mijn zoon daar ook een beetje incognito rondhangt. Dus die had ik ah, even willen en, uh, zwaaien. Veel plezier, Janine. Dag, Koen. <laughs> en we doen de groeten vanaf de Dam. En uh, we zeiden het al, het is hier ontspannen en rustig. Er kan nog meer bij. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Dit is Radio 1. Nog een half uur tot de abdicatie. Het is half tien. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Bij het paleis op de Dam zijn de leden van het kabinet aangekomen. Premier Rutte en de andere ministers zijn straks aanwezig bij de abdicatie... en later ook bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Ook de Kamervoorzitters en de commissaris van de Koningin van Noord-Holland... zijn bij het paleis gearriveerd. Op het ei heeft het marineschip Evertsen om 9 uur 101 saluutschoten afgevuurd. Dat was een groet aan koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, die een uur later koning wordt. Bij de marine staat 100 saluutschoten voor heel veel. En dat extra schot dat staat voor de onbegrensdheid van het eerbetoon. De afschieten duurde zo'n 8 minuten. Koningin en nacht is in de grote steden zonder grote incidenten verlopen. Wel was het overal erg druk. De hulpdiensten in Amsterdam spreken over een rustige en beheersbare avond. In de hoofdstad werden rond de 70 mensen aangehouden voor zaken als dronkenschap, geweld en belediging. En in Den Haag ging de grote markt tijdelijk op slot. Er konden geen mensen meer bij.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 Verkeersinformatie, Erwin De Hart van de ANWB. Zo is maar net uh, ANWB Verkeersinformatie. A16 Rotterdam richting daar is een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. Tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug staat drie kilometer fieden. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. De troonswisseling Live vanuit Amsterdam. Prachtig, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen met uitzicht op de dam, op het balkon. We zijn hier met Menno Reemeijer, onze koninklijk huisverslaggever Glenn Schoen. Koos Huizen is te gast, Thijs van Leeuw is nog altijd te gast. En we hebben ontzettend veel verslaggevers op locatie. Jozefine Trehi, jij toert door Amsterdam en je bent nu als het goed is in het Vondelpark. Josefine Trehi, vanuit het Vondelpark, hebben wij verbinding Jozefine. Hoor je mij? Zeker. Ja, hi. Ja, in het Vandenpark inderdaad. Er wordt hier druk gepiano, zoals je misschien kan horen. Nou. Mooi, hè? Nederland door Nederland. Nou, een uurtje geleden was ik nog in de Beethovenstraat... waar de uh, vrije markt vol volwassenen was, zeg maar. Hier is het echt een kindermarkt. Hè? Om negen uur is het Vandenpark opengegaan. Er mag alleen maar verkocht worden of piano gespeeld worden door kinderen... Ik mag hem heel even storen, hoe gaat het? Goed. Het gaat goed hè, met piano. Ja. Voor je een uh, omgekeerd oranje hoedje, waar, Dat zal ik nu ook even doen, mensen wat geld in kunnen doen. En daarna staat je zusje. Goedemorgen. Wat ben jij hier aan het doen? Ik ben nagelakken en oranje haar in haar doen. En ik ben vlaggetjes op de wangen doen. Super mooi. Vlaggetjes kan je op je wangen laten doen en in het nagelakken. Oranje allemaal voor 50 cent. En als ik even een stukje doorloop. Het is druk hoor hier. Maar ik liep net het uh, Vondenpark in en toen zag ik iets wat mijn aandacht wel een beetje trok. Een paar jongens hebben hier een spel neergezet: met nogal een uh, opvallende tekst erbij. Geef Willem een tik op zijn pik, staat er. Dat zijn dus niet mijn woorden. Dat staat hier opgeschreven. En dan zie je dus Willem-Alexander op karton. Goedemorgen. De jeugd Hallo. van tegenwoordig, Jozef Kien. Ja, nou dat dacht ik dus ook. En dan tussen zijn benen komt er een soort... sinaasappel. Of balletje. balletje. balletje. Oké, okay, dus een, een pijp tussen zijn benen. Daar doe je een sinaasappel in en dan? Dan rolt hij eruit en dan moet je hem kapot rammen. Maar jongens, deze tekst. In het dan... Vondenpark. Mag het je toch? Nul, toch? Niemand heeft het. Ik wil wel even proberen. Hoeveel kost het? 1 euro voor drie keer. En als ik hem raak heb, dan krijg je een drankje. Oké, okay, kom maar op. Ik pak dus een honkbal. Is het hondbalknuppel? Doe maar een sinaasappel. En die jongens doen dan aan de achterkant van het scherm een sinaasappel door een buis. Ja, go. Die was heel erg mis. Hoeveel keer mag ik proberen? Oké, okay, kom snel nog een keertje, jongens. Ik heb er zin in. Oh! Half raak. Ja, half glaasje limonade zou ik zeggen. Okay, Jongens, succes vandaag. Dank u wel. Doei. Op de motor verder door Amsterdam. Josephine Trehi was dat. Hier aan tafel inmiddels ook Koos Huizen. Die is historicus, promoveerde op uh, Nederland en het verhaal van Oranje. Dat twee maanden na het verschijnen meteen werd genomineerd... voor de Libris Geschiedenisprijs 2012. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, <kwijnt> dit uh, is een uh, bijzonder moment natuurlijk ook voor u. Um, uh, is het nou zo dat u uh, met uh, hele andere ogen kijkt naar wat wij gaan uh, zien... vanwege het feit dat u die Oranjes ontzettend goed hebt bestudeerd? Ik denk het wel bijvoorbeeld als we het hebben over het koningschap... Dat wat nu 200 jaar bestaat, dan denk ik bijvoorbeeld... ja, ja maar het verhaal is veel ouder. Uh, Nederland en, en Oranje zijn al uh, 400 jaar ruim met elkaar verbonden. En dat heeft een bepaalde geschiedenis. Dus dat soort dingen spelen wel mee, ja. Of bijvoorbeeld dat ik denk, ja, straks... Wordt, uh, de prins, uh, wordt bijvoorbeeld Amalia uh, prinses van Oranje. Dat is iets heel nieuws. En dat is eigenlijk het teken van emancipatie van de vrouwen. Want vroeger werden alleen jongetjes werden prins van Oranje. En dit is de eerste in de geschiedenis die van zichzelf prinses van Oranje is. Is nooit daarvoor voorgekomen. Was dat dus het was de grondwetswijziging van 1983? Die ja, het ja daarom. Het is een heel leuk verschijnsel dat niemand signaleert. Maar dit is een duidelijke onderstreping van de vrouwenemancipatie. Op, ondertussen horen we op de achtergrond wat gejuich. Ik weet niet of u het thuis ook kunt horen. Er gebeurt nog niks bij de Dam... behalve dan dat de NOS-camera het publiek op de Dam in beeld bracht. Dat zagen ze vandaar uh, luid gejuich. Uh, meneer Huijsen, u bent natuurlijk ook hier buiten geweest. Ik weet niet hoe druk het was toen u daar was, maar wat, wat voor sfeer proeft u op dit moment? Wat was uw gevoel vanochtend? Ik vond het een hele leuke sfeer. Ik dacht hoe, uh, hoe is het eigenlijk mogelijk dat mensen zo met elkaar zo enthousiast en ook een bepaald soort gemeenschappelijke humor hebben. Wat af en toe natuurlijk een beetje grenst ook aan de, de oudbolligheid ook wel, hoe je je kan toetakelen en dat soort dingen. Maar wel een gemeenschappelijk plezier, wat ik heel leuk vind om te proeven. En uh, gisteravond meer dan 5 miljoen mensen die ook hebben gekeken naar de toespraak van Koning in Beatrix. er is een ongelooflijke betrokkenheid gekomen bij de Oranjes. Misschien altijd al geweest, maar wel ontzettend duidelijk de afgelopen week. Ja, klopt. Ja, wat u ook zegt, het is, het is eigenlijk altijd een, het is een oud verhaal. Want juist het volkselement van de Oranjes... hebben altijd een beetje populistisch krediet gehad, noem ik dat. Bij het gewone volk zijn ze altijd heel populair geweest. En de elites die twijfelen wat meer of wat minder soms. En koningin Beatrix heeft bijvoorbeeld wel weer nieuwe goodwill gekregen... bij de elite, kan je constateren. Misschien is er wel de uitdaging voor Willem-Alexander... om wat meer weer een wat populaire versie daarvan te geven. Want ik denk vaak dat bijvoorbeeld de speeches van de koningin... Nog alles over de hoofden van de mensen heen gaat. Want, want heeft koningin Beatrix er bewust aan gewerkt om die elite ook naar de oranjes toe te trekken? Ja, dat denk ik wel. Ze heeft natuurlijk altijd het gevoel gehad als koningin in het krijt te staan bij de tijdgeest. Hè? Zo van uh, ja, een erfelijk ambt, uh, een democratie. Uh, dat heeft ze ook in de inhuldigingsspeech, heeft ze dat naar voren uh, heeft ze dat onderstreept dat dat toch een, een dilemma is. En ze heeft altijd willen duidelijk maken dat. Ik ben wel niet gekozen, maar had je kunnen kiezen, had je mij genomen. En daar kwam ze eigenlijk gisteravond ook wel weer een beetje op terug. Precies. Op haar manier. Precies. Weer gaf ze aan wat de waarde van het ambt is. Nou, misschien ook een beetje als tegenwicht tegen die vraag... of Willem-Alexander akkoord zou gaan met een ceremonieel koningschap. Ja, eh... Uh, als dat... signaal van, ja, ho, wacht eens even. Tof, men Ja, dat, dat hoorde ik er ook een beetje in door. Van, hij heeft dit gezegd, maar wees gewaarschuwd. Zo makkelijk geven we ons niet over. Ik nee. uh, denk niet dat we onbelangrijk zijn. Ze gaf het belang aan van de positie van de koning in de monarchie, in de constitutionele monarchie. Een beetje Tof? lesje staatsrecht was het eigenlijk, toch? Ja, ja. ja. maar mag ik nog iets zeggen ja. over, over. U gaf het aan over het intellectuele. Dat zag je wel begin uh, 2000 ook, rond de jaar, uh, eeuwwisseling. dat ze ook mensen op het paleis uitnodigde om haar te vertellen over dat onrustige gevoel wat ze had... van er is iets in de samenleving, er broeit iets... Hè, wat later uitgroeide tot de LPF. En dan, dan zocht ze wel inderdaad eerst de intellectuelen op... om zich te laten informeren, maar ze zocht ook wel verder... volgens mij in de doorsnee van de bevolking naar antwoorden. Meneer Huizen? Uh, ja, dat, dat heeft ze op zich wel geprobeerd. Alleen de omgeving wordt natuurlijk heel erg bepaald door... ja, iedereen in Nederland heeft tegenwoordig gestudeerd. Dus dat zijn de ambtenaren, dat zijn de intellectuelen, dat zijn de politici. En dat zie je wel. Dus dat, dat, dat is iets anders. Dat ceremonieel koningschap, dat ziet zij natuurlijk eigenlijk niet zo zitten. Maar ik denk dat het een foute conclusie is... dat Willem-Alexander gezegd zou hebben dat hij daarvoor is. Nee, wat hij aangegeven heeft, dat is heel duidelijk... Als de Nederlanders het willen, dan doe ik dat. Want ik ben een democraat. Dat heeft hij aangegeven. En dat is het leuke. Toen ik met de koningin sprak over staatsrechtelijke dingen... want dat was voor mijn vorige boek dat dat kon. Toen zei ze hetzelfde ook. Mijn handtekening heeft de betekenis... dat het constitutioneel goed gegaan is. Dat de democratie goed verlopen is. Dat is het. Dus ik hoorde eigenlijk... de echo van zijn moeder gewoon. Dat is de staatsrechtelijke opvatting van de Oranjes. Maar hij had er natuurlijk voor kunnen kiezen... om wat wel vaker gebeurt te zeggen van... er zijn vragen... Uh, ik heb wel Mening, maar die moet je niet altijd geven, uh, uh, he, zwijgen zilver, of spreek je zilver, zwijgen, is goud. Hij had er om, omheen kunnen gaan, zodat we nog niet geweten hadden... hoe hij daar tegenover stond. Hij heeft natuurlijk wel gegeven, nou, gezegd van, nou, ik zal het accepteren. Dat is al, al heel wat natuurlijk. Ja, en ik vind dat ook wel handig eigenlijk, omdat hij daarmee aangeeft... als we zeggen, ja, maar is het wel of niet democratisch, dat daar niet om gaat. Hij Precies. geeft eigenlijk aan, de democratie is niet een geding. En de democratie ligt bij het volk en niet alleen Precies, bij het parlement. dat is... Daarom. Ja. Goed, we moeten nog een minuut of twintig wachten. Overigens, als de koningin straks haar handtekening zet uh, in het paleis op de Dam... dan is ze ook meteen koningin af en heeft Willem-Alexander... zonder dat hij is ingehuldigd meteen de status van koning. Dan is hij dus koning, toch? Ja, dat is het oude monarchale principe, zou je zeggen. Als in Frankrijk de koning overleden verleden was, dan gingen de balkondeuren open... en dan werd er gezegd, le roi est mort, vive le roi. De koning is dood, leven de koning. Kozenhuizen, we spreken straks verder. Dit is Radio 1, de troonswisseling. Ik vind het wel heel oranje. Ja, ik heb bijna alles spullen al verkocht. Het dat... heet het welkomteam namens de gemeente Amsterdam. Iedereen is ook uh, ontzettend trots dat hij hier aan bij mag dragen. En nu is het wachten op de eerste saluutschoten. We zijn al de hele ochtend bij u, vanaf de Dam vanochtend in het land en ook daarbuiten op Radio 1. Mocht u het gemist hebben, we gaan nog even terug naar hoe Amsterdam wakker werd. Het is hier ook begonnen? Het is hier. Ja, ik weet niet, mensen, toch? We zie ik daar uh, de eerste mensen aankomen. hadden. Leuk Robert. dat ik jullie spreek, ja, goeie want goeie hier partijen. aan de andere kant van de wereld wordt het natuurlijk ook Verde. gevierd. Wat, wat heeft u aan? Een beetje een bronskleurige jurk en ik heb een blauwe sjaal. zijn allemaal mensen dikke boterhammen hier te eten? Dat moet natuurlijk ook, maar u zag het ook, hè? Ik zag het ook, ik nou, zag maar, het wat Van wiens hoofd was dat? Ja, dat kon ik dan maar net niet zien. Verdorie, ja. kom ik. Ja. Iedereen ja. wil lekker zwaaien naar die jonge nieuwe koning. Nou, mevrouw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 We zien veel oranje. Ik zei het al, de bloemen worden nog geschikt. Um, ik begrijp, Menno Re meijer dat Mabel ondertussen een foto heeft getwitterd ja. vanuit de andere kant. Hè? Ja, oh, sta ik er ook op? En de dam die baat in de ochtendzon. Het zonnetje begint te schijnen. Mensen komen hier lekker aangelopen op hun gemak met vlaggetjes op het hoofd. En natuurlijk de salutschoten. En dat was de eerste... Nou, het plein hier voor het paleis is nu half vol. Er is nog, er kan nog meer bij. Dankjewel, de koningin en aanstaande koning. Ik heb profiet, hoorra! Ik profiet, hoorra! Nog 17 minuten. Dan is het moment van de abdicatie Daar inmiddels stroomt de dam nu wel degelijk uh, vol. Uh, er staan nog wel wat lege plekjes. Het ja. Rokin uh, is nog wel uh, vrij en de Damrak uh, ook, Menno. Jij kan het ja. beter zien uh, ja, We hebben niet. een beetje gekeken net naar, de, naar de stromen vanaf Rokin en Damrak. Er komen mensen aan. Het staat ook vol, maar het is niet proppie. Het is ook niet dat je denkt van nou, nu moeten de hekken komen om de mensen tegen te houden. Juist. Wanneer is het moment daar dat de politie de zaak gaat afsluiten, Ik lens Groen, Veiligheidsdeskundig? Nou, er zijn uh, berekeningen voor van andere evenementen. Goh, hoe druk willen we het wel dan niet hebben? Hoeveel mensen passen er op een vierkante meter? Uh, dus ik neem aan, dat, dat is een van de maatregelen hier om dat goed te volgen. Op dit moment hebben we denk ik dat punt nog niet bereikt. Dat zien we ook aan zeg maar, de relaxte houding op dit moment van de politie. Ja. Uh, je ziet wel op alle uh, hoeken uh, goed observatie. Ook het klaar zijn van ambulancepersoneel en dergelijke. Uh, maar het verloopt rustig en ordentelijk. En we zien ook de mensen met een... Ja, uh, kleinere aantallen er naartoe stromen. Uh, en dat is voordelig in plaats van hele grote meutes. Dus uh, op die manier kun je die druk uh, wat beter aan. Alleen de directe omgeving van uh, het monument hier op de dam is uh, vrijgelaten. Volgens mij met voor hekken. de rolstoelkijkers. Uh, Juist, dat zag ik wat rolstoelen staan. Ik nee. vind het trouwens ook een heel ontspannen sfeer. Maar, hè? Ja, nee, dat, uh, dat valt echt op. Uh, iedereen is uh, blijkbaar in prima humeur. Het is kleurig, het is fleurig en uh, er is veel rust. Ja. Hoe tel je eigenlijk hoeveel mensen er zijn? Ik bedoel, als je weet dat er zoveel mensen op een vierkante meter kunnen. Dat is een uh, combinatie, uh, dat gaat vaak via camera's en software. En, uh, en deels zal het ook wel uh, kijken en uh, uh, observeren bepaalde hoekjes. Juist. Koos Huizen, um, we hadden het net al over de abdicatie straks. Uh, Sven zei het al, nog, nu nog een kwartiertje. Um, ik zat gisteravond naar haar te kijken Ik dacht bij haar afs toespraak. Ik dacht, ze is eigenlijk nog toch heel fit. Hè? Waarom uh, treden ze hier terug? En doen ze het niet zoals in Engeland... waar die prins Charles natuurlijk nog ontzettend lang zit te wachten? Uh, waarom treedt zij terug? Is dat... Het heeft ook wel met een andere opvatting van het ambt te maken. Het Nederlandse koningschap is het uh, enige koningschap in Europa... wat ontstaan is uit een republiek, uit stadhouderschap. Dus het is nooit van dat... Het... Uh, dus men heeft wel geprobeerd dat we bij gratie gods heel erg te beklemtonen. Daar zijn Nederland nooit zo aangeslagen. Het is eigenlijk te verklaren vanuit de geschiedenis van Nederland. Toevallig door de strijd om de zelfstandigheid tegen de Spanjaarden... waar dus, uh, zij de leiders waren, is die functie ontstaan. Uh, eerst als stadhouder, later als koning. Maar dat is altijd toch een, een ambt gebleven. En daardoor is het ook wat relatiever. We spreken ook wel van... het is een, een wat soberder koningschap dan elders. We spreken ook wel van een republikeins koningschap. Dat wil we zeggen dat ambt, oké, okay, je doet het, je wijdt je eraan. Maar op een gegeven moment kan je ook nuchter zeggen... ja, heb ik nou straks nog wel de kracht, heb ik nog wel de vitaliteit... heb ik ook wel het vermogen nog wel om op dingen in te spelen... Dat is de één kant van de persoon, de drager van de kroon zelf. Maar denk ook aan je opvolger. Als die daar zo krikkemikkig op een gegeven moment gaat komen... Ja. dat is ook geen verfrissing. We verlaten de dam even, dames en heren. Een kwartier voordat de koningin haar troonsafstand gaat tekenen. En gaan naar Utrecht, Want ook daar gebeurt van alles. Maarten Hag, verslaggever daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik ben hier inderdaad uh, bij het uh, zojuist even wezen kijken... bij het stadhuis, waar het uh, officiële programma is, zojuist is begonnen... met een obade en uh, uh, met het oplaten van ballonnen. En uh, kort voor die uh, plechtigheid sprak ik even met burgemeester Aleid Wolfsen. Ja, we hebben hier biologisch afbreekbare ballonnen... Uh, dus die worden keurig afgebroken in de natuur. Die kunnen op zich geen enkel kwaad. Zit... Zijn ze in Amsterdam ook, hè? Ja, klopt. En het, het kind, voor de kinderen is het hier echt een rijke traditie. Het is, dat zult u straks zien. Het is een overzichtelijk klein aantal ballonnetjes. Dus in Amsterdam ging het natuurlijk om hele, hele grote aantallen. En ik snap wel dat ze daar hebben gezegd... laten we dat toch maar niet doen. Maar hier is het een klein, uh, klein groepje van ballonnen. Dus dat is, uh, dat is allemaal uh, biologisch verantwoord. Koninginnedag is inmiddels achter de rug. Deze laatste Koninginnedag... Allerlaatste Koniniendag is op gang aan het komen. Hoe is de afgelopen nacht verlopen in Utrecht? Ja, het is goed verlopen. Gisteren om zes uur opende de Vrijmarkt. En ik ben er zelf ook een aantal uren in de stad geweest. Het was heel sfeervol. De mensen waren heel ontspannen, heel plezierig. Er werd veel verkocht ook, wat ik hoorde, van de mensen die aan het verkopen waren. We hebben wel één incident gehad. Helaas, het was een, een gasfles waar een grote steekvlam uitkwam. Is dus iemand ook door gewond geraakt. In de Breedstraat? In de Breedstraat. Die moest ook helaas opgenomen worden in het ziekenhuis. Uh, het gaat goed. Uh, niet in de levensgevaar of zo. Maar wel een hele ja, vervelende wonden opgelopen. Uh, en voor de rest is de hele nacht is heel rustig. Uh, net als voorgaande jaren heel plezierig en rustig. Voor wel een... Enige tientallen aanhoudingen zijn er wel geweest. Zoals wat vechtpartijtjes hier en daar? Wel vechtpartijtjes hier en daar, wat dronken types hier en daar. Het was uh, iets over uh, brandende sigaretten die naar hulpverleners werden gegooid. Ja, dat gebeurde hier en daar. En er waren wat uh, jongens die wel erg dronken waren. Die dreigden te gaan muiten. Maar we hadden voldoende politie en toezicht in de binnenstad om uh, ja, de rust te bewaren. U begint de dag hier met een obade, met ja. een blongen. En dan, hoe ziet uw dag er verder uit? En dan uh, ga ik heel snel naar huis. Dan ga ik mijn jacket aantrekken. En dan spoed ik mij naar... Uh, Amsterdam. En dan zit ik de hele dag in een nieuwe kerk, dan mag ik de stad vertegenwoordigen en dat vind ik heel eervol. U bent daar bij de inhuldiging, wat verwacht u ervan? Ja, dit is natuurlijk een historische gebeurtenis. Ik heb uh, natuurlijk in 80 heb ik ook meegemaakt, dat wil zeggen gewoon als normaal burger. En nu zit je erbij en zit je er bovenop. Dat uh, is een volle nieuwe kerk. En ik vind het wel, uh, je bent natuurlijk veel ouder, nu, je maakt dat nu heel bewust mee. En als je nu ziet die aanloop toe, wat er allemaal gewoon nieuws overheen, uh, over is geweest. Het lijkt me wel een, ja, sowieso een historische gebeurtenis. Voor de inhuldiging tijd eerst de abdicatie. Ja. U bent nu enige jaren hier burgervader in Utrecht. De kodiën was, zou je kunnen zeggen, onze nationale burgermoeder. Ja. Heel kort, wat, wat heeft u van haar geleerd? Ja, zij was een voorbeeld denk ik voor heel veel mensen. Ze is ook veel in Utrecht geweest. Ze hebben gisteravond, was nog mooi, ook dacht bij u bij de NOS en bij andere zenders, ze heeft een speciaal afscheid gehad hier in Utrecht. Want ze was op 11 april hier om de feestelijkheden van 300 jaar vrede van Utrecht te openen. werd ze toegezongen, Bea bedankt. En Toen werd ze toegezongen, Bea bedankt. Dat was een spontane reactie van het publiek op een dankwoord wat ik spontaan aan haar richtte. En dan zie je hoe zij reageert, hoe zij doet en wat zij voor een warmte en voor een betrokkenheid bij de stad heeft getoond. Dat is echt... Heel bijzonder. Dat zullen we. Ik, denk, ik ben er zeker van dat de nieuwe, de nieuwe de koning, zeg maar, dat die ook echt weer in de voetsporen van zijn moeder zal treden, ook zich soortgelijk en uh, voortreffelijk zal gaan gedragen de komende jaren. Ik hoop dat hij, hij ook even vaak onze stad en met name de inwoners van onze stad zal bezoeken als uh, zijn moeder deed. Dat was de burgemeester van Utrecht. De biologisch afbreekbare ballonnen, die blijven ons bij. We gaan eens even kijken hoe het op de Dam is op het moment. Mark Robin ja. Visser. Nou, de dingen die hier worden uitgedeeld zijn volgens mij niet zo afbreekbaar. Het is natuurlijk wel, zo'n dag is echt voor bedrijven ook het moment om zich te profileren. Hè? Ik kan je een top drie geven van de dingen die, hier het meest, die ik het meest hier zie. Dat zijn plastic kroontjes van een heel bekende loterij. Er zijn papieren kroontjes van een zeer bekend Nederlands warenhuis. En er zijn vlaggetjes van een bekende supermarkt. En het grappige is, dat staat er dan niet op. En we gaan hem ook niet noemen, maar dus, iedereen herkent hem toch. Hè? Ja, natuurlijk, want het is in dezelfde letters gedrukt. En er staat op dag Beatrix en de... op de andere kant staat... Hallo, Hallo Willem-Alexander. Willem -Alexander. Ja, misschien... En dat zijn wel, samen met die kroontjes, denk ik... dat dit toch wel de belangrijkste zijn. Ik zag ook nog dat hele bekende biermerk. Maar dit zijn wel de vier dingen die hier domineren op de Dam op dit moment. Maar Robin Visser, vanaf de Dam nog uh, acht en een halve minuut. Dan is het moment daar dat de koningin troonsafstand gaat doen... en dat Willem-Alexander dus per saldo de nieuwe koning is van dit land. We blijven het uh, voor u volgen. En het nieuws van 10 uur halen wij iets naar voren... zodat wij niks missen van dat moment in het paleis op de Dam. Tot Blijfijn. zo. We geven het door aan elkaar...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 Nog zes minuten tot de abdicatie. We zijn erbij hier op de Dam in Amsterdam. Eerst nu het NOS-journaal, vervroegd omdat we niks willen wissen. Hier is vanuit Hilversum, Mark Visser. In het paleis op de Dam begint dus zometeen de plechtigheid rond de troonswisseling. Uiteraard live te volgen op deze zender. In de mozeszaal tekent koningin Beatrix de akte van abdicatie... waarmee Willem-Alexander automatisch koning wordt... Nadat Beatrix de acte heeft ondertekend, volgen de andere aanwezigen... zoals de nieuwe koning, koningin Maxima, premier Rutte... en de overige leden van het kabinet. In Amsterdam is de dam grotendeels vol, maar achteraan is er nog plaats. bleef vanochtend lang rustig op de dam. Er is ruimte voor 20.000 mensen. Deze man uit Friesland miste in zijn leven geen enkele troonswisseling. Ik heb dus uh, prinses Juliana meegemaakt, de inhuldiging als koningin. Ik heb Beatrix meegemaakt als koningin. Ik heb op het paleis op de dam geslapen een week lang. Ook op het Centraal Station was het vanochtend rustig. De reizigersstroom komt langzaam op gang. De NS roept in de treinen om dat reizigers die de drukte willen vermijden, kunnen uitstappen op Station Amstel of in Amsterdam Zuid. Op het EI heeft het marineschip Eversen een uur geleden 101 salutschoten afgevuurd. Dat was een groet aan koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, die zometeen koning wordt. Bij de marine staat 100 salutschoten voor heel veel. En daarna volgde nog een extra schot.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 We gaan uh, naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Dordrecht en Knop het Klaverpolder, 4 kilometer. Wat komt er aan ongeluk? Twee rijstroken zijn daar dicht. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hoff Horneman Value Fund over 2012, 26,3%.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 Lucella Carrasso en Sven Kokoma. Het is anderhalf minuut voor tien. U bent terug in de industriële grote club op de Dam in Amsterdam. Waar we het moment naderen. Na 33 jaar treedt Connie en Beatrix elk moment terug. En daarmee draagt het koningschap automatisch over aan haar zoon Willem-Alexander. Het vindt plaats zo in de vroedschapskamer, ook wel de Mozeszaal genoemd, in het paleis op de Dam. Menno Reemeijer, we zitten daar vlakbij, we kunnen het hier allemaal zien, weliswaar via het scherm, Dat zeg ik er eerlijk bij. Wat gebeurt er op dit moment in die Mozeszaal? Nou, de getuigen die gaan tekenen, die staan allemaal klaar. Er zal op massade plaatsvinden, dus de koningin komt zometeen binnen en begint dan met handen schudden. De hele rij af te beginnen met de voorzitter van de Eerste Kamer... en straks ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering, de Staten-Generaal Fred de Graaf. Daarnaast dan Anoushka van Miltenburg, de Tweede Kamervoorzitter. Die geeft ze allemaal een hand, loopt ze helemaal rond. Alle plekken zijn ook natuurlijk toebedeeld. Iedereen weet waar die moet zitten. De koningin komt natuurlijk niet alleen, het is ook... Wie kan ook anders zijn? Prins Willem-Alexander moet erbij zijn. Prinses Maxima, maar ook de familie. De drie dochtertjes zijn erbij. Maar ook de zussen van uh, Beatrix, Irene, uh, Margriet en Christina zullen erbij zijn. En net zoals Pieter van Volle over uh, natuurlijk. Precies om 10 uur zou het beginnen. Um, ik weet eigenlijk niet hoe lang nou, het, het is. We nou, hebben nog 13 seconden. En we zagen de eerste de beelden al een beetje zenuwachtig. De, de, de ministers die uh, er stonden. De voorzitters van de Kamers ook. Niet alleen zij, het zijn ook de vertegenwoordigers van.